Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOSO 3. Nog niet alle bedrijven hebben hun coronasteun teruggestort. De overheid gaf bedrijven tijdens de pandemie geld. zodat ze hun personeel konden blijven betalen. 70% ontving te veel geld. Bijna een miljard moet nu nog worden terugbetaald, zegt mijn collega Lisa Schallenberg. Er zitten ook bedrijven tussen die het in coronatijd juist heel goed hebben gedaan. Een voorbeeld daarvan is een autobedrijf uit Putten. Die betaalt het terug in termijnen en kiest ervoor om het dus nog even op hun rekening te laten staan. Terwijl hun winst in coronatijd verdubbelde. Het kabinet maakte in het begin van de coronacrisis miljarden over naar ondernemers. Zonder veel vragen en controle vooraf. Amerika denkt dat Rusland niet van plan is de nucleaire wapens in Belarus te gebruiken. Gisteren zei president Poetin dat hij net over de grens bij Oekraïne tactische kernwapens heeft neergezet. De VS denkt niet dat het nodig is extra maatregelen te nemen. Poetin zegt dat hij niks verkeerd doet. Amerika heeft ook nucleaire wapens in Europa staan. Er is weer een explosie geweest in Rotterdam. Gisteravond ontplofte er iets bij een huis. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade. De laatste tijd zijn er steeds meer explosies in Rotterdam. Afgelopen februari waren het er al 18 bij verschillende panden in de stad. En ondanks al het grijze weer... zijn er ook wat kleurrijke lichtpuntjes te zien buiten. Veel bloesembomen staan weer in bloei. En dus worden er weer dringen geblazen in het Amsterdamse bos. Daar kleuren 400 Japanse kersenbomen de boel roze... De plek dus voor de perfecte Insta-foto. Die kleur en die vorm van die bomen, dat, dat is ook wel mooi. Er zitten heel veel bloemen in één boom ook. So beautiful, ja. Ik vind het prachtig. We zijn vorig jaar ook geweest, maar toen was het was al uitgebloeid. Want we wilde mijn dochter foto's maken voor de 21ste Roze Verjaardagsfeestje. Maar toen waren we dus te laat. En nu hadden we vanaf 1 maart in de agenda gezet: we moeten gaan. We moeten gaan. Ja, je moet niet te lang wachten als je ook wil gaan, want de bo bomen bloeien zo'n twee weken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 Met nu ZFM Jazz. I knew a man for jangles and he'll dance for you. He would now choose With silver hair and ragged shirt and baggy pants He would do the old soft shoes He would jump so high, jump so high and Then he'd lightly touch down Tell me at a time he worked with With shoes so Traveling throughout the south Spoke with tears of 50 years How is, how is darkening? Chips Most of the time I spend behind These county bars See, sana I drinks a bit. Then he shook his head Oh Lord When he shook his head I swear I heard somebody say Please, please, please please, It's the boy Bojangles Come back and dance Dance Dance please dance. Oh, ooh, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles Mr. Bojangles Mr. Bojangles Come back and dance Dance Dance please Dance Mr. Bojangles van het album It Takes Swings van Jan Verstegen. en de vrouwenstem die we hoorden op dit album was van Treintje Oosterhuis. Fijn dat u terug bent bij dit uh, tweede uur jazz op uh, ZFM hier vanuit Zandvoort. Mijn naam is Marco en ik vind het heel fijn dat u luistert. weer mee, uh, v, v. Klaassen. Um, het volgende wat ik klaar heb staan is uh, weer het jazz-workstyle, het Concertgebouw. En dat is een tribute aan uh, 30 jaar Session. Session is een uh, radioprogramma wat door de tros werd uitgezonden van uh, 1973 tot, uh, tot uh, nou, 30 jaar later, denk ik dan. In ieder geval uh, in 2003 is dit album uitgekomen. Ik heb een nummer uitgekozen. Uh, dat heet Ornithology. En uh, daar speelt ook mee op uh, piano Rijn de Graaf. En Rijn de Graaf is een pianist die in 1942 is geboren in Rotterdam. Dus in 2003 was hij toch wel, uh, wel behoorlijk op leeftijd. En, uh, of is behoorlijk op leeftijd. Het is uh, dus van het, A, het album 30 jaar station, het jazz orchestra of het concertgebouw. Met speciaal op piano Rijn de Graaf. Rijn de Graaf uh, op piano samen met de Jazz Orchestra uh, of het concertgebouw. Deze live opname, een prachtige opname. Op dit album, uh, is zeker een keer de moeite waard om het helemaal af te spelen. Dat speelt, uh, de zing, of dat doen we ook nog mee. Of er zijn ook nog artiesten die uh, uh, speciaal voor nummers zijn uitgenodigd. dit is Tineke Posma, Joris Roelofs, zelfs Rieter, Rijn nou, de Graaf, zoals we nu hebben gehad, en De Four Freshmen. Um, het eerste uur stond al heel erg in het teken natuurlijk van, uh, van Nederlandse jazzmuziek. Hedendaagse jazzmuziek van muzici uh, van vandaag. En uh, ook de trompet kwam daar natuurlijk uh, heel erg in naar voorde. Ik heb in het eerste uur ook al een nummer gespeeld van deze muzikant. Jan van Duiken. Ja. En ik heb nu uh, een nummer uitgekozen van zijn eigen uh, album. Fingerprint. Uh, dus zoals gezegd, Jan van Duiken. Uh, vanaf het uh, album... Uh, fingerprint met het nummer Leave Me Alone. Jan van Dijk op de Ampad Uit Uitschido. Print. Het, het volgende wat ik klaar heb staan... Het, uh, gaan we wel weer naar een blaasinstrument toe. Maar dan niet de trompet, maar de saxofoon. En dat is van een wel ook een bijzondere saxofonist. Dat is Dennis Cable. Hij is een Duitse jazz uh, saxofonist. En het grappige is, hij is zijn carrière ooit begonnen uh, op, uh, op cello en piano. En later, uh, nou ja later... op zijn 13-jarige leeftijd ontdekte hij de saxofoon. En is daarmee uh, uh, zeker verder gegaan. Ik heb van dat album van Dennis Cable een nummer gekozen. waarin hij samenspeelt met een Nederlandse saxofonist. En dat is Jasper Blom. Die komt uit Gelderop, is geboren uit in 1965. Hij speelt tenorsax, sopraansax en hij is ook klaar. Hij is bandleider en competist. Maar zoals gezegd, zij spelen samen op een album van Dennis Cable. Het heet The Love Call. En het nummer. Becky's Blue Skyline. Zoals gezegd samen op saxofoon, Blue Kabel en Jesper Blom. Uh -huh. Dennis Kabel van de Love Call Impression of Ellington. Het album en het uh, nummer heet Peggy's Blues Skyline met uh, Jasper Blom. Ook op uh, saxofoon, net zoals Dennis Kabel. En met uh, Pablo Pablo Held op piano en Henning Keling op bars. En het is een uh, fantastisch lekkere muziek. Uh, het is eigenlijk een uh, Duitse muziek waarbij Jasper Blom dan de enige Nederlander is. We blijven nog even een beetje in... Uh, in in Duitsland. Het, uh, ik heb wat anders klaarstaan. Het is uh, Annette van Eichel. En dat is het nummer uh, Travelling. Dus ze is onderweg. En onder meer speelt daar op gitaar mee uh, Jesse Roeler. Die we ook net hebben gehoord in, uh, van zijn eigen album Op Gitaar. Zoals gezegd, Annette van Eichel met het nummer Travelling. came true when I traveled the world still one thing would stay the same Jesse van Ruller op gitaar. Jon Hollenbeek op drum. Jasper Bloem op saxofoon En, en uh, Florian Ross op een Hammond B3-ongel. Uh, dus uh, de Duitse Annette van Eigen spelt samen met de Nederlandse... Jasper Blom en de Jesse van Ruller. En daarmee zitten we helemaal in het thema van vandaag... van Nederlandse hedendaagse jazzmuzikanten. En de volgende hedendaagse jazzmuzikanten hebben we al vaker... Ge hoorde meezingen op een album uh, van, uh, van Klein, de trompetist. En nu haar, van haar eigen album Close to You, het nummer Cut to Get You Into My Life. En het is van V. Klaas. Kind of mine Klaas uh, Close to You en uh, het album heet Got to Get You Into My Life. Dat is, uh, v. Klaas komt uit Nijmegen. Het leuke is wel, uh, ze heeft ook aan de Ballet, uh, Ballet Academy gestudeerd in Arnhem. En uiteindelijk heeft zij uh, Josh aan het Conservatorium in Den Haag uh, gestudeerd. Al tijdens haar studie werd ze onderscheiden met uh, voor haar uit Mundestuid. Alom werd ze beschouwd als een van de grootste talenten onder de jonge generaties. Onder meer, Rita Reis gaf meerdere malen in een interview... blijk van haar bewondering voor Klaassen's talent. Nou, ik heb haar al vaker gespeeld en ik zal haar in andere uitzendingen... ook uh, weer vaker gespeeld. Ze heeft een prachtige, mooie stem. En ik, uh, ik vind het gewoon leuk om Nederlandse jazzmuziek te draaien in deze radioshow. Het volgende wat ik klaar heb staan... dat is een, uh, ook een jazzorkest jazz uit Nederland. Om uh, precies te zijn uit Rotterdam. Het heet het Nieuw Rotterdam Jazz Orchestra. En ik heb een nummer klaarstaan, dat heet Bon Petit. Uh, ik moet even kijken of ik het helemaal ga draaien, want het is wel een hele andere soort van jazz. En mij is het af en toe een beetje te heftig. Maar ik zou zeggen, oordeel zelf het nieuwe Rotterdam Jazz staan met het nummer uh, Bon Petit. En dan zit je de uitzending zo voor te bereiden en dan heb je een paar nummers uitgekozen en dan heb je ze beluisterd. En dan zit je toch live in de uitzending en dan denk ik, nou, nou het voelt toch niet zo heel erg lekker. En daarom heb ik een, een volgend nummer erbij gepakt. En het is ook weer van Gerard Klein, van de Gerard Kleingroep Gerard Klein op Trompet. En het is van het album Nieuw World en het, en het nummer heet Nieuw Amsterdam. Gerard Klein, met de Gerard Klein groep van het album Nieuw World... En het album, of het nummer Nieuw Amsterdam. Het volgende wat ik... Uh, uitgezocht heb, dat is ook wel heel iets... Uh, bijzonders, vind ik, dat is van uh, Del Muntis. En dat speelt onder andere... Uh, Frank Muntis. Nee, Frank Muntis heeft gestudeerd aan het... Uh, conservatorium in uh, Tilburg. En is eigenlijk groot geworden thuis met het... Uh, Hammond P3 Origin. En ik vind eigenlijk een, een, een, een Hammond orgel... dat heeft zulke speciale klanken... en mag eigenlijk niet missen in een... Uh, in een radioprogramma over jazz. Het is natuurlijk al uh, vaak voorgekomen in de paar nummers... wat ik net heb gespeeld, maar uh, in dit nummer... komt het ook weer heel duidelijk uh, naar voren... dat het helemaal al... en het is een heel bekend nummer. Het nummer heet uh, Sunny. Will rain, sunny. You smiled at me, really. Ease the pain. Oh, the dark days are gone, and the bright days are here. My sunny one shines so sincere, sunny, far so true. I love you. Sunny, thank you for the sunshine okay Sunny, thank you for the love you brought my way. Now you gave to me your all and all. Now I feel like I am ten feet tall. met het nummer uh, Sunny. Met, uh, op, uh, op het Hammond B3, B3 Origin Frank Montes. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze twee uur jazz op de zondagmorgen. Het is nog steeds een beetje grijs en druiliger in Zandvoort. Mijn naam is Marco en ik wil u heel graag bedanken voor het uh, luisteren. Volgende week op deze plek zit uh, Jeroen en die zal ook weer een prachtige jazz uitzending uh, voor u brengen. En wij sluiten nu af uh, dit uur met een, een fantastische Nederlandse zangeres. Die heel veel genres heeft vandaan. Ik ben ook wel een uh, groot fan van haar. En haar naam is uh, Treintje Uisterhuis. En ik heb een nummer uitgekozen. Dat heet Never Can Say Goodbye. Dus uh, wordt hier alleen uh, begeleid op uh, gitaar. Het is echt een fantastisch nummer. Zoals gezegd, Never Can Say Goodbye van Treintje Uyssenhuis. Ik wens u nog een fijne zondag. En fijn dat u heeft geluisterd.